Hé, hey, hé, hey, rustig. Rustig, ga niet keer. tekeer. Is toch nergens brand, zeker? Ga maar weer rustig naar huis, Ritchie. Ik kom bij het pas over een jaar of dertig. De tent is hier nog dicht. Erg vriendelijk van je, maar die verse kadetjes van je kunnen me gestolen worden. Er is wel degelijk brandkoks, figuurlijk ja. gesproken tenminste. Trek gewoon wat kleren aan, je moet me helpen. Wat? Nu meteen? Nu meteen. Ik moet binnen vijftig minuten in bed vast zijn. En in mijn wagen lukt me dat nooit. Ach, wat aardig dat je mee de klandisie dan gunt. En ik mag zelf nog chaufferen ook. Zeker. Ja, jij hebt toch een straaljager op wielen, Cox? Binnen 50 minuten naar Bedford? Ja, ik ben een nachtmens, Richie. Maar ik kan niet toveren. Goed, goed. Dan gaan we er eerst wel een tijdje over wegvechten. Nee, ga dan maar liever mee. Wat wil jij in hemelsnaam, nou uitgerekend in Bedford? We proberen de trein naar Edinburgh nog te halen. En wat wil je in Edinburgh? Niets.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 De D-trein naar Edinburgh en Aberdeen. Vertrektijd 9:10. uur 10. Heeft een vermoedelijke vertraging van 60 minuten. Alsjeblieft 1 uur vertraging? Dan moet er iets gebeurd zijn. Wacht, ik zal het hier per onopzicht er even vragen. Waarom, ja. meneer, weet u misschien ook waarom die D-trein zo'n hoop vertraging heeft? Tja, er schijnt een ongeval gebeurd te zijn. Even voorbij Amthil. Ongeval? Ja, één van de reizigers is uit de trein gevallen. En? Ernstig gewond? Nee, dood. Nou, stil nou maar, honneponnotje. Stil nou. Och, arme zip, de kleine ding. Hé. Hey, hallo, kom de keur.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 Ik ben dol op treinreizen en ja, het is zo goed voor je gezondheid... volgens het ministerie van en Waterstaat dat. Nou, vertel me dan tenminste wat je op de spoorbaan gevonden hebt. Een polshorloge. Nou en, dat kan niet van kolderingen wezen. Zijn horloge hebben ze op zijn lijk aangetroffen. Daarom juist. Veel plezier. Nog een plaatsbewijs kopen. Ja, waar wilt u dan heen? Tot waar gaat de trein? Tot Aberdeen. Nou, dan tot Aberdeen. Nou, dat maken we ook niet. Ik was meester, hè? U springt op een rij in de trein en u weet niet eens waar u heen wilt. Ja, zo ben ik nog eenmaal. Een impulsief mannetje. Dat bedoelt u zeker grappig. Ja, maar kennelijk zonder succes. Hoeveel is dat? Ja, moet ik eerst eens even nakijken. Wat ik overigens vragen wou. Uit welke wagen is die man gevallen? Uit rijtuig zes. Volgende. Van A tot Ik heb zelfs die bons gevoeld toen hij uit de trein viel. Oh ja? Stond u dan in de gang? Nee, nee, ik dommelde zo'n beetje. Nou, ik krijg altijd meteen slaap in de trein. Maar vlak daarna schrok ik wakker. Nou, Honneponnetje hier heeft vast ook iets gehoord. Ze heeft zo ontzettend gehuild, Al voordat het gebeurde. Oh, dat kind is zo gevoelig. Zoiets moest toch eigenlijk onmogelijk wezen?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 En dan ook dat dat oponthoudt. U bedoelt, als iemand uit de trein valt... ...dan kan die op zijn minst toch wel de beleefdheid hebben... ...om de deur achter zich weer te doen. Nee, u me niet kwalijk. Is dit de coupé waarin die man zat? Ja, is het niet vreselijk? En we hebben het allemaal gezien. Nou, nou, Ellie. Echt gezien heeft niemand van ons het, hè? Dat staat vast. Nou ja, toen het gebeurde niet... ...maar direct nadat het gebeurd was. Een werkelijke ooggetuige is er dus niet? Ach, u weet hoe dat gaat... Als het puntje bij het paaltje komt, nou ja, dan weet geen mens wat. Nee, nee, in het bagagenet ligt niks meer. De politie heeft zijn koffers in beslag genomen. Uh, uh, zou u mij misschien ook kunnen zeggen hoe laat het is? Het uh, uh, uh, uh, spijt me. Nee, mijn horloge staat weer eens stil. Het mijne ook. En mijn staan ze in ieder geval twee keer per etmaal precies gelijk.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 Nou, oh, drie keer de scheepsrecht. Mm -hmm. Gek. Vanmorgen vroeg ze mrs. hem nog dat ze de hele dag thuis zou zijn. Ik zou haar verslag uitbrengen. Hey, aardig. er moet iemand thuis zijn. Oh, wacht. Ik geloof dat ik voetstappen hoor.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 Misschien straks. Wat bent u overstuurd? Geen wonder. Maar dat de mensen hier allemaal meemaakt. Hallo? Wie belt u? Doris, ja je nou wel, Dan nou heb ik verkeerd gepraat. Sorry, verkeerd verbonden. Zou het u mij nou alsjeblieft willen vertellen wat er gebeurd is? Waar is mijn Boven. Ze heeft de hele ochtend op u gewacht. Maar nu kunt u haar niet spreken...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 ik slaap altijd in de trein. Ja, Regelmatige ritmes is een voor mijn ziel. Overigens laat het me volkomen onverschillen wat er gebeurd is. Of iemand die deur naar het hierna opende of niet. Die man is dood en bijna al begraven. Of iemand de deur naar het hierna maals opende? Ja. Ik zei van mijn eigen dichtregelen. Meer niet. Nou, welk ziekenhuis moeten we die dame brengen, dokter?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 Stoppen. Het zou een hand zijn. Hoe heet dat stationnetje hier? pilling. Dat bestaat niet. Hier stopt de D-trein nooit. Vandaag toch kennelijk wel. Alsjeblieft, brigadier. Dat is die meneer. Dank je, van de kruis. Hoe is uw naam? Mijn naam is uh, Cox.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 Je hebt gelijk, Richardson. Calderingham heeft een Edwin in de familie. Oh ja? Ja, een verre achterleef. En wat is dat voor een dossier, inspecteur? Het dossier Edwin Calderingham. Hmm. Zo, zo. Diefstal met geweldpleging de dood der gevolgen hebbende. Alsjeblieft. Veroordeeld op wettig en overtuigend bewijs. Oh nee, nee, hij heeft ook nog bekend. Vijftien jaar tuchthuis.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 was zo vriendelijk me een pepermuntje te presenteren. Ik wist geen eens dat er pepermuntjes inzaten. Het is, het is een schandaal, het is een ja, gemeen schandaal, nou zeg op, ik maar u. Houdt u nou maar op met dat ja. geschreeuw. Gaat u maar mee naar de conducteurscoupé. Ik begrijp niet dat jullie dat moeten ja, vandaan dat lopen. Ik heb je toch aan jezelf te danken, Moshiba. Hier, jij, ja, hier. Heb je dat stomme horloge ook weer terug? Geluk maar mee. Ja, sorry, maar het is niet van mij. Geef het maar liever aan de brigadier. Dan moet ik toch zeggen dat u me hooggeluk verbaast, mister Moshiba. Toen Mr. Cox u daarnet naar vroeg, heeft u met grote nadruk verzekerd... dat dat horloge uw eigendom was. Uh, ik, uh, ik dacht goedkoop aan een niet aan een kunnen komen, maar ik vind het te kreng... En, en ik heb geen zin mezelf de strop ermee om te doen. Die strop zou inderdaad wel eens klaar kunnen hangen, Mr. Moshuba. Mag ik uw papier even zien? Hier, alsjeblieft. Dank u. Hm. Moshuba...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 Bijzonder is alleen dat er vanavond een schip uit Aberdeen vertrekt... met bestemming bergen in Nürwegen. Nou breed mijn klomp. Nou breed werkelijk mijn klomp. U dacht ik zeker niet dat ik voor zo'n zo hotte zakmesje... voor zo'n prul van een pillendoosje de benen naar het buitenland ga nemen? Dat is een vraag die Scotland Yarder maar moet beantwoorden. Maar... Spijt me. Maar dat reisje naar Aberdeen gaat niet door. Over een half uurtje zijn we in Edinburgh. Van daaruit sturen we je terug naar Londen. Ik heb alleen maar zinu-tabletten ingenomen, Mr. Richardson. Uit hetzelfde buisje waar ik ze altijd in U moet zich niet opwinden, Mr. Scaldringham. Het is nu voorbij. U bent nu oh ja Anders ben ik ook nooit zo. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb nooit een plotselinge inzinking of zoiets. Ik begrijp niet hoe dat allemaal kon gebeuren. Iemand moet die tabletten verwisseld hebben. Ja, maar waarom, in hemelsnaam? Tja, Mr. Scaldringham. Daar is eigenlijk maar één antwoord op...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 Attentie, attentie. De verdragde D-trein uit Londen vertrekt over vijf minuten naar Aberdeen. Reizigers wordt verzocht zo snel mogelijk uit en in te stappen. Herhaling. Ziezo. Gaat u maar mee, Mr. Mosheva. De, de, de trein naar Aberdeen Londen staat daar aan de andere kant van dit perron. Is een schandaal?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 Edwin Coldingham. Dag, Mr. Baldwin. Huh? Oh, wat komt u doen? Ja, weet u wat het is? Ik ben toch zo'n vreemde snuiter. Laat ik nog helemaal vergeten hebben u te vragen hoe laat het eigenlijk wel is. Dat een onzin. Probeert u mij voor de gek te houden. Wissen we het niet.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 Kijk u maar. Het zijn de eerste huizen van Aberdeen. Sorry. Ik heb u toch geen pijn gedaan? Het smeerlap. Dat je bent. Ja, ik schijn me vergist te hebben. Wij zijn nog lang niet in Aberdeen. Wat is er aan de hand? Heeft u aan de noodrem getrokken? Het conducteur, het spijt me, maar we zullen de politie nog een keertje moeten lastigvallen.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 De neef van die... Adem. Nou weet ik het. Pardon? Inspecteur, nou weet ik het. Dat pillendoosje, dat zakmessen helemaal nooit gestolen. Huh? Nee, deze meneer is de rechtmatige eigenaar. Hebt u ook een foto hier van Arthur Koldringen? Ik geloof het wel. Eens even. Ja, hier. Aha. Ja. Nou, vergelijkt u die foto maar eens met die heer... die zich dan onrechte Mr. Baldwin noemt. Ander kapsel, een bril...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 Verder werkten mee Hype Orizant, Peter Arians, Lucie Bouwmeester, Paul Deen, Han Keunig, Joke Hagelen, Nels Snel, Gerry Mantel, Willy Ruys, Jos van Turenhout, Harry Bronk, Jan Verkooren en Tony Fouletta. Technische realisatie had Van Ven en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten.